Rond van Kamp met het CNW-journaal. GroenLinks en de PvdA moeten na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar... als één fractie verder in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat schrijven tientallen prominenten van de partij Jun in een open brief in het parool. Onder hen is oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Volgens de ondertekenaars zijn de partijen inhoudelijk steeds verder naar elkaar toegegroeid. Afgelopen zomer gaven PvdA en GroenLinks aan bereid te zijn... om als één partij aan tafel te zitten bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Uit Amsterdam is de klimaattrein vertrokken. De trein rijdt via Rotterdam en Brussel naar Londen... waar de passagiers overstappen op een trein naar Glasgow... waar morgen de klimaattop begint. Aan boord is een deel van de Nederlandse delegatie... klimaatwetenschappers, jongeren en een aantal vertegenwoordigers... van de grote Europese spoorwegbedrijven. Ze grijpen de reis aan om de trein te promoten als een schone vervoerder. De Amerikaanse president Biden heeft tegen zijn Franse collega Macron gezegd dat de militaire deal van vorige maand onhandig was, maar hij maakte geen excuses. Australië verraste vorige maand Frankrijk door een contract over onderzeeërs te schrappen ten gunste van een Amerikaans bot. De deal tussen de VS en Australië leidde tot een diplomatieke crisis met Frankrijk. Macron zei dat de ontmoeting met Biden hielp het vertrouwen te herstellen, al wilde hij niet zeggen dat de zaak helemaal is bijgelegd. Amerikaanse politica en arts heeft een boete van 15.000 dollar gekregen... omdat ze tot twee keer toe tijdens een operatie een parlementssessie bijwoonde via Zoom. De vrouw is naast de afgevaardigde in het staatscongres ook plastisch chirurg. Tijdens de Zoom-vergadering liep de politica uit de staat Maryland in operatiekleding door het beeld. En soms kwamen medische instrumenten of in bloedgedrengte doekjes door het beeld. De artsenvereniging deed onderzoek nadat een kijker had geklaagd. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Ook morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. Maar in de middag vallen stevige buien. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er gebeurde vanochtend een ongeluk op de A5, de weg hoofddorp Amsterdam. De weg is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A10 voor opruimwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Net nu. Oud Zongvoort. Peace.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 ...van de Dorp Zandvoort. Oké, okay, maar eens even die, die toren. Je zegt eigenlijk zijn deze toren rond 1400... Ja. Is, die, ...is die neergezet. Die is gelijktijdig gebouwd... ...met de toenmalige kerk. Waarom? De toren... ...is niet van die kerk. Is van. nog niet van die kerk. Van wie is die dan? De toren is gebouwd... ...in samenwerking met... Uh, het, uh, het, ja, ...het... ...provinciaal of het bestuur van de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 ...en dan kom je uit op 1943. 1943. Hé, hey, waar is die klok? Klok is weg. Wie heeft hem meegenomen? Ja, niemand wist dat, want er waren nog maar een beperkt aantal mensen in antwoord. Nou, ja, jammer, jammer. Maar het geluk hadden wij dat na 1945 is die klok helemaal compleet teruggevonden in een schuur in de buurt van Harderwijk...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 Dan of, praten we over 1848? Ja, dus na 1849 is dat al pas gekomen. Maar, dus, maar die, die, die, er is een verhaal over die kolommen die van die orgelgalerie? Ja, dat is uh, <güls> ontstaan, ook later jaren natuurlijk, want uh, dan gaan, zitten we al aan 1905. Nou, het is wel bijna ruim 100 jaar geleden. Ja, ja, ja, maar voor die uh, geschiedenis van die kerk is dat natuurlijk al iets uh, apart. Ja. Het was namelijk zo dat. Toen destijds was de, die dominee uh, in 1900. was. die was zeer geïnteresseerd in zang en zou graag een kerkkoor hebben. Nou, dat kreeg ik voor mekaar. Maar, ja, waar plaats je zo'n koor? Ja, men zei dan van nou. Daar is dat orgelgalerijje. En dat zouden we dan uit moeten breiden. Toen hadden ze het marzel dat er een schip strandde. De albatros. Die in zijn geheel door gronden ging. Alleen, wat was er op de laatste nog te koop? Dat was de mast. En van die mast zijn de vier kolommen gemaakt die onder de orgelgalerij staan.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 Zitbanken, en daar kwam niemand anders in. Nou, dus zodoende is dat toen de tijds helemaal ontstaan. En toen dat eenmaal draaide. Toen liet hij in 1728, liet hij aan de overkant van zijn herenbank, liet hij de grafdombe bouwen. Nou, grafdommen, dat is helemaal. En dat, eh, dat heeft al veel...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 Opgehaald en weer op hun plaats teruggezet in de kerk. Ja, dat, dat is een ook, oude marmer nog. De toon laver speelde daar ook een ja, rol Ja, natuurlijk. Omdat dat natuurlijk de natuursteenman was in het dorp. Ja. We gaan weer even luisteren naar muziek. Het was in de Tweede Wereldoorlog.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 Geert met uh, de Rodeo Riders. En dat ging over een spelkaart. Ik vond het zo mooi hoe hij dat uitlegt. Ja, en het klopt allemaal ook nog. Dames en heren luisteraars, we zijn uh, aan het praten met Siem van der Bos als deskundige van de dorpskerk hier in Zandvoort, Het gebouw wat Zandvoort tent. In het programma ZFM Oud zandvoort uh, We gaan uh, verder.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 En van Loon. En de vervouwensje. Waarom? Dat waren allemaal mensen in dienst van de staten van Holland. Die toen destijds, na het overlijden van Paulus Loot... over het beheer van de gemeente zandvoort ging. Dat viel onder hun restrictie. Tot dus, uh, het laatste was het dan... Uh, is dat Quares van Ufford geworden. Ja. en Ja. En dat is de...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 van begin af aan had dat het als vissersplaats werd... een belangrijk iets. Daar waren de Daar was ook oorspronkelijk... aan de bovenkant van de strandweg... waar nu die, die winkels dus zitten... daar was in toen de tijd... dat is nog zelfs voor mijn tijd geweest... was daar een scheepswerfje. Want die bomschuiten werden daar bijgehouden en gerepareerd. En de bomschuiten die kwamen...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 Om een hele dagtocht mee te maken. op die Ora et Labora. Dus ja, als vredeling, zeiden ze, is dat een pronkstuk. En die bomschuit hangt, hangt en dus in de bombs, kerk. Ja, dus toen, we kwamen, toen hebben wij helemaal hangen. op ladders gezet en trappen gezet. Kijken van hoe moet die hangen. tot hij goed zit. Hoe okay, kreeg de kabels, de draden waar die hangt, helemaal. En toen waren we, vandaar dat die bomschuit daar hangt. Leuk. We gaan nog even luisteren naar muziek. Thank mm -hmm. you.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 We zitten tegen het einde van het programma ZFM Oud Zandvoort. En we hebben gepraat met Siem van der Bos over de protestantse kerk. Het oudste gebouw van Zandvoort. Maar we hebben nog een paar minuten. Sim, als ik door die kerk loop, dan zie ik een aantal stenen voorin liggen. Grafcirken. Die hebben daar nooit zo mooi allemaal nee, naast elkaar nee, gelegen. Nee, nee, nee. Het was zo... De zijbeuken die zijn er in 1890 gebouwd En in 1964...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 En zijn er nog bekende namen tussen? Ja, er zit er één bij. Dat is altijd mijn lievelingssteentje. <laughs> en daar staat op... LMC... 1694. 1694. Meer staat er niet op. Oh, En je weet van wie dit is? Ja, want als je in de kerk staat... en je kijkt... boven de uitgang... dan hangt daar een bord... Ja. met een...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 Van, van die tijd, van alle oud die daar en die hebben toen netjes naar voren gehaald en die hebben ze voor dan gelegd, want hé, nou geweest. Eigenlijk het is uniek die kerk, je moet er eigenlijk gewoon eens een keertje doorheen kunnen ja, lopen. Ja, die open monumentendag moet je gewoon bezoeken en dat is... Uh,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 Maar nee, je hebt het gevonden, zo. En toen kwam ik dat tegen. en wat bleek het nou? Dat was een, ja, een grauwe lab, heel groot, en één servetten op mij. Gelukkig had ik net kort erop was kunst en kiets in het Museum, en ik erheen. En ik zeg Hé, hey, die of ik zoek er een keer van textiel. Ze zegt: Oh, gaat u maar niet, die meneer die weet misschien wel. En die pakt beet, hij zegt: Hé, hey, dat is een damast uit 1830.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 de kerkeraad moest bestaan